Tegen de aanleg is veel verzet van onder meer milieuactivisten. In een chalet op een camping bij Heeswijk-Dinter in Brabant... is de afgelopen avond na een brand een dode gevonden. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer... zijn nog niet bekendgemaakt. De brandweer kreeg rond half negen een melding van een brand op de camping. Tijdens het blussen vonden brandweerlieden het lichaam. De politie behandelt de zaak als een misdrijf.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 De helft van het geld ging naar de straat met ook de winnende letters in de postcode. De rest werd verdeeld over de andere 180 mensen in Vrouwenpolder die meespeelden. En Hollywood-producer Saul Zans is overleden. Van zijn tien films won er maar liefst drie een Oscar. Zans stond aan de wieg van successen van One Flew Over the Cuckoo's Nest... Amadeus en The English Patient. Saul Zans was 92 jaar. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of motregen... Later wordt het vanuit het westen droog en klaart het op. In de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. S middags blijft het droog, het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goeienacht zeg. Nieuwe show, nieuwe nachtbrakers en dat is nou exact waar ik het over ga hebben. Over nieuw, nieuwe dingen. Het, is voor mij, het was voor mij echt een week van veel nieuwe dingen. Ik heb een nieuwe tatoeage laten zetten. Ik lag lekker zo uh, op de tatoebank afgelopen maandag. Ja, als je naar de webcam kijkt kan ik hem wel even laten zien. Hij zit uh, op mijn uh, rechter onderarm, heb ik er weer wat bij laten zetten. Het zijn uh, bloemetjes, een vlinder. Ja, mijn hele rechterbovenarm zit al vol en ik heb nu zo aan de achterkant op mijn elleboog en daar wat onder ja, zit een nieuwe tatoeage. De kostjes zitten er nu op, zo na een week. Dus dat was het eigenlijk het begin al van deze week, dat er iets nieuws kwam. Toen was het natuurlijk oud en nieuw. Ja, dat is ook wel een nieuw begin van een nieuw jaar. 2014 is aangevangen, 5 januari 2014 is het ook. Doei Thijs! Hij heeft trouwens nog, Thijs, die het net hoorde, een nieuwe trui gekocht deze week. Had je het hem aan ook? Nou kom even op de webcam, laat het ook nog eventjes zien. Ik zal hem even omschrijven voor de mensen die in de auto zitten. Hij is een beetje mosterdgeel, met bruine knopen, leuke, leuke hals, in de kraag zo overlapje, borstzakje. Ja, dat ziet er goed uit. Daar gaat het dus over, nieuwe dingen. Misschien heb jij ook wel een nieuwe trui gekocht, dan wil je gewoon even zo daarmee lekker het nieuwe jaar inluiden. 0800 1121. Verder deze week, dus auto nieuw, dinsdag of woensdag, nieuw meisje heb ik een beetje. Ja! Ik, uh, als je vaker luistert naar dit programma, weet je dat de liefde een groot onderdeel speelt in mijn leven, volgens mij in alle levens. Maar uh, ik ben er altijd wel druk mee. En ik heb een heel leuk nieuw meisje ontmoet. Dat is dan niet deze week gebeurd, maar het is deze week wel echt een beetje opgebloeid nog. Het is wel, wel iets serieuzer aan het worden. Ik heb een contract getekend met, uh, ik organiseer feestjes, single feestje heet dat. En ik heb een contract getekend bij een, ja, een grotere partij die feestjes organiseert. Dus dat was ook alweer een nieuwe stap. En een hele nieuwe werkomgeving heb ik ook. BNN is samen met de VARA, dat was al bekend. Maar sinds 1 januari zitten we ook bij elkaar. Dus er zitten opeens allemaal mensen van de VARA, van die oude omroep. Allemaal oude mensen ook in één keer. Bij BNN, bij de radioafdeling. Maar wel leuk hoor, ook weer nieuw. Verandering van spijers doet eten, denk ik altijd. Uh, ja... Ik denk dat je er volgende week meer over kan vertellen. Maar er is misschien ook nog iets echt iets heel erg nieuws. Uh, misschien een nieuwe baan voor mij in het verschiet. Kan ik je nog niet zo heel veel over vertellen. En dus, ja, oud en nieuw. Wat heb jij nieuw deze week? Of wat, wat, wat gaat dit nieuwe jaar jou brengen? Het mag een beetje over de goede voornemens gaan. Niet te veel, maar gewoon over nieuwe dingen. Misschien heb je wel een, uh, ook een nieuwe vriendin of een nieuwe vriend. Of een nieuwe huisdier. 0800-1121.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 Ik zat te twijfelen om uh, me al af te kondigen. Of het ene stukje waar het even stil viel... Maar ja, de, grote, de grote Paul McCartney, die kap je niet af. Je hoorde Paul McCartney met, uh, ja, van zijn nieuwe album dus. En ook nog de plaat Nieuw. Het gaat over nieuwe dingen deze nacht op Radio 1. Je bent van harte welkom, hè. 0800-1121. Praat mee over... Ja, misschien heb je wel een nieuwe bril. Of uh, wil je graag een, een, een, een nieuw huis? Misschien wil wel een huis kopen. Het gaat over nieuwe dingen. Ik zit even te denken, wat je nou nog meer... Misschien uh, ben je op zoek naar nieuwe vrienden. Kan ook. 0800-1121. Geef even naar Willem. Willem, goedenacht. Goedenacht. Uh, ik ben uh, erop. Ben je bent zeker uh, in de uitzending. Hey, Welkom. Ik een nog uh, gelukkig nieuw jaar om te beginnen. Beste wensen. Nieu nieuwe, nieuwe tijden, nieuwe wensen. Ja, ik vind het wel... Wat, ja. wat, heb jij er iets mee dan met het nieuwe jaar? Dat je denkt van, oké, okay, ja, ik ga dus ik nu ik ook even... Span... Ik heb met spanning gewacht... Drie weken lang op de aankondiging van een nieuw taalprogramma. Oh, vertel? En ik heb het opgezet, helemaal aan toegeleefd van Frits Spits. Oh, hier op Radio nou, 1. Zeg, ik ben, ja, en ik ben zelf met heel elke dag met taal bezig. Ik ben een bekende Nederlander. Al vijftig jaar ben ik met taal bezig. Dat in, alleen over het Nederlands en het Nederlands. Mag je en... heel even onderbreken, Willem? Je ja? roept heel groot. Ik ben een bekende Nederlander. Ik, uh, roept u, wat, wat dan? Wie dan? Ja, als je, als je dus Google. Als je dus googelt de oertaal op man bij het hond en zo, daar ben ik op geweest. André van Duin, Jules ik ben overal langs geweest. Oké, okay, ik ga maar even ik zoeken. 20, ja, man bij het hond, de oertaal. Berend niet Hietbrink. Ik schrijf hem op. Maar, je punt. Ja, mijn punt is Fritz Pit. Nou, ik heb nog nooit zo'n programma. Het is niet zo gestegen, want het zou allemaal nieuw zijn. Ah. Frits Pitt, weer alles kits achter, achter de taalrits. Wat een, een, een, een nieuw programma. Er was, alle, alle, alle, alle bekende taalinstituten kwamen er weer voorbij, lingo, allemaal hetzelfde. Nou, het, is, het, is, het, is, het, is, het is niet te geloven. Hè? Maar het valt vooral en, en, en, en, omdat je er zo naar had toegeleefd, valt het heel erg tegen. Ja. Tegen. Ja, ja, alles over Rijn, uit de vos en wat de boer niet ziet. Uh, de, kijk, de boer die ziet geen landelijke schoon. Dat is zo. Hm. Doch, bewerkt de landelijke schoon tot, tot voedsel. Ja. Dus, uh, ik heb zoveel kritieke punten. Ja, maar ik wil geen klaagbaak worden, Willem. Want ik ben, uh, nee, nee. ik ben vooruit aan het kijken naar nieuwe dingen. Ja, maar dat, dat, dat zijn geen nieuwe dingen. Het zijn de oude dingen in een nieuw jasje. Het Het was wel een nieuw is... programma op Radio 1, zoals zijn er meer. Hè? Want uh, overdag is bijvoorbeeld de ochtend nu met Jurgen van den Berg en uh, ja, Giesle en de het Plag. Het is een nieuw wijn en oude flessen. Of hoe, hoe, hoe, hoe, hoe noem je het? Ja, het is nou... geen klagen. Het is kritiek. Je moet een verschil maken tussen kritiek ja, en klagen. Okay. Oh, Heb je al naar Willemijn Veenhoven en Felix Meurders geluisterd met de Nieuws BV? Ook een nieuw, is, nieuw ja, programma ja, op Radio sorry. 1? Die is van mijn dorp, de muren. Uh, Felix Murens. Die is met de, de dochter van de, mijn fietsenmaker. En mijn buurman in Meerse. Daar is hij vandaan. Nou, Murens ken ik, ken ik al, al 50 jaar. Radio in, 1 Vandaag is ook begonnen deze week. Met Susanne ja, Bosman, Bas van Werven en Jan Mom. En het, Dat is inderdaad in een nieuw jasje. Dat ja. Is, dat is, maar maar, maar uh, ik, ik, niemand zit te wachten op een voortzetting van in een ander jasje. Van een. een ik, ik, ik, ik heb het, uh, het is twee uur geduurd, het taalprogramma, dan nu het taalprogramma De Taalstraat heet het. Ik heb het helaas moeten afzetten een kwartier kwartier, horen. ik kon het niet meer aanhoren. Nou ja, duidelijk. Uh, toch? En er is geen geklaag. Nee, en nee kritiek teken, is het even. Want ik verlies het toch. Dus, <laughs> hun zijn de taalbaas hè, van zover. Frits Spits dus met de Taalstraat op Radio 1 elke zaterdag ja, en zondagochtend tussen 11 en 1. Ja. Dat, daar gaat het over. Dankjewel Willem alsjeblieft aan uh, uh, uh, kritiek is er. Ja, nee, nu, nu moet je... Dan zet je ook nog mijn programma minder leuk te maken. Ja? Er komen nieuwe dingen. er blijven nieuwe dingen komen. Maar dat waren geen nieuwe dingen. Sorry okay. hoor. Dankjewel Willem. Dag. Dag. Willem vindt uh, Frits Spis met zijn nieuwe programma een beetje een looser. In the time of chip was a monkey And out to cut the chuggy with the plastic eyeballs Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake panniers Kill the headlights and put it in neutral Stock car flaming with a loser in the cruise control Babies in Reno with the vitamin D Got a couple of couches, sleep on the loveseat seat So it keeps saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt Don't believe everything that you breathe You get a parking violation and a maggot on your With some mace in the dark to save De artiest En hij bezingt wat uh, Willem een beetje vond van het nieuwe radioprogramma van Frits Spits. Loser. Alsof Guns N' Roses is geland in Breda. Maar het is toch echt Frank van der Lende. Radio 1. Nacht. Nachtprakers. Goeienacht. Daar luister je naar. En uh, het gaat over nieuwe dingen. Vandaar ook het nieuwe programma van Frits Spits hier op Radio 1. Waar Willem een, een zegje over wilde doen. Dat mag hè. 0800-1121. Niels, goeienacht. Hoi. Uh, nieuwe dingen, kom maar door. Nou, ten eerste, ik ga dit jaar beginnen aan een nieuwe studie. Kijk, welke studie? Ja, bestuurskunde. Hm, pittig. Ik heb, uh, ja. ja, precies. Ja, ik heb nu zes jaar, half jaar een eigen bedrijf gehad. Ja, en eigenlijk ja, door de hele economische crisis. En ik ben nog een tijdje ziek geweest. En dan heb ik drie maanden geleden dat bedrijf dicht moeten doen, helaas. Hey. Ja, dus ja, dat is vervelend, maar goed... Ja, je kunt het bij de pakken neer gaan zitten of gewoon zorgen dat je nieuwe kansen voor jezelf creëert. Vind ik heel goed. Ja, dus Goede instelling. Toch, uh, ja, precies. Dus toch maar de keus gemaakt om uh, ja, studie te gaan doen. Want hoe oud ben je dan? Want je hebt al zes ben, jaar dan het programma. Van... Ja, ik, ik ben 28. Ach, oh, dus dan kan het nog wel. Dan ben je niet uh, dat, ja. je, dat je er heel erg raar tussen zit tussen de jonkies die weer gaan studeren. Ja, goed, ik ben natuurlijk wel gemiddeld denk ik 10 jaar ouder dan de meesten in de klas. En jij hebt veel uh, ervaring al ook. Qua ja, leven precies. en zo. Ja, ja en ik denk op zich zeker dat het bij bestuurskunde wel goed te pas komt. Ja, dus dat, dat is een nieuw ja. ding. Je stopt dus met je ja. als je bedrijf is gestopt en je gaat nu studeren. Ik heb het idee ja, dat er ja. nog meer nieuw gaat gebeuren. Ja. ja, zeker. Ik ben samen met mijn vriendin, ze is bezig om een huis te kopen. Oei. We hebben een heel leuk huis gezien in de binnenstad van Enschede. Ja. En uh, ja, zoals het er nu uitziet, gaat het allemaal mooi door dus. Nou, dat zijn dat best wel stappen die je gaat nemen. Het is ja. niet dat je denkt van nou, ik, wat, ik, wat ik toen net zei, uh, je koopt een nieuwe trui of een nieuw t-shirt of zo. Maar het is nee, wel echt nee. gewoon uh, grote stappen in je leven. Nieuwe, nieuwe ja. kansen. Ja, precies. Ja. Soms als je een hele tijd een bepaald punt vast zit in je leven. Is het is gewoon als goed om een besluit te maken om gewoon helemaal wat anders te gaan doen. En dan kijken of je dat verder brengt. Ja. En denk je dat het je verder gaat brengen? Ja, dat zeker wel. Ik heb natuurlijk heel veel ervaring wat ik nu heb meegenomen, zeg maar, omdat ik mijn bedrijf heb gehad. kan ik natuurlijk ook wel meenemen in de studie. Ja. Dus daar heb ik natuurlijk wel ja, een bepaald voordeel daaraan. Ten opzichte van anderen die dat niet hebben. Maar het is natuurlijk wel dat het niet goed is gegaan, je bedrijf. Heb je daar dan iets van geleerd dat je nu mee kan nemen in je nieuwe studie, in je nieuwe kansen dus? Ja, ja dat sowieso. Want waar ja, ging het fout? Was, nou Wat eigenlijk fout ging in 2010 is een hele goede vriend van mij overleden. Ja. Uh, die, die zat bij mij in het bedrijf. En uh, ja, na die tijd, ik heb het nooit echt kunnen verwerken, zeg maar. Dus altijd maar door blijven werken, 7, 80 uur per week. Ja, op laatst breek je dat natuurlijk erop. Ja. Ja, en dat heb ik dus in 2012 heb ik dat gehad. Toen heb ik echt een, uh, ja, een half jaar gewoon niet kunnen werken. Ja, en dan gaat het natuurlijk al snel uh, achteruit met de financiën. Dat is logisch, ja. Ja. Maar nu dus, uh, schouders eronder, nieuwe jaar, nieuwe kansen. Ja, precies. Wanneer ga je dat huis uh, binnenslepen? Um, ik denk binnen een maand. Oh, is, dan ben je echt ja, al ja, ver gevorderd, nog, hoor. Ja, ja, we zijn er al zeker ver mee, ja. Nou, zet hem op. Ja, ja, en ik ga ook nog trouwen, maar dat is nou. pas het jaar erop. Oh, dat, maar ja, dat is ook alweer iets nieuws. Maar 2015 ja, ga je trouwen, denk je? Ja, ja ook nog. Ja, oh. want ik heb mijn vriendin afgelopen jaar te huwelijk gevraagd. En ze heeft gewoon ja gezegd. Je hebt wel even, uh, wat ik al net zei, je schouders eronder gezet. Maar echt je schouders ja. eronder gezet. Je hebt gewoon bijna alles gedaan waar, nou ja, wat ja. ik ook heel graag wel een keer zou willen doen. Samenwonen, trouwen, dat is wel... Uh... Ja, precies. 28 ja, jaar. Uh, ja, niet alles in het leven is altijd slecht, hè? Nee, oh nee. Allee, nee helemaal dan, niet. Dus ja, gewoon uh, concentreer op de positieve dingen. Het is en ook wat je, je er zelf van maakt, ja. Ja dat, de, ja, dat is de enige oplossing ook eigenlijk. Vind ik een goede instelling en lekker ook wel zo voor in ja. de nacht. Dankjewel, Niels. Helemaal goed. Dank je. En een fijne nacht nog, hè? Doei. Oh, Doei. Doei. Je kan bellen, 0800 1121. Dat deed Niels dus. En dat uh, heeft Marco ook gedaan. Marco, goedenacht. En hey, Goede nacht. Jij bent al toe aan iets nieuws, hè? Ja, ik ben behoorlijk toe aan iets nieuws, ja. In welk opzicht? Ik had jou een paar weken geleden aan de telefoon... Mm -hmm. dat ik werk bij een ijsbaan in Amersfoort. En dat heb ik dus nou zes weken achter elkaar gedaan. Zes weken nachtdiensten draaien. Maar is het dan de hele week of alleen zo in het weekend? Nee, gewoon zes weken achter elkaar. Fulltime, elke dag? Fulltime, iedere dag. Oh, mijn God. Zeven marie dagen marie. in de week. <laughs> <laughs> ik zit al eens te klagen over deze nacht tegen mijn vrienden. Dat ze zeggen, nou, we gaan lekker stappen. Ik zeg, nee, ik kan niet mee, want ik ga lekker radio maken. Maar jij al zes weken lang? Uh, ja, en ik ben nu toe aan uh, alle uh, allerlaatste nacht. gefeest. Daar ben ik nou mee bezig? Uh, morgen is het gewoon afgelopen met die nachtdiensten en dan uh, ben ik wel toe aan iets nieuws. Ja. Ik uh, moet je heel eventjes onderbreken uh, Marco want ik heb een spookrijd. Ik kom ja. zo bij je terug. Blijf hangen. Oké. Okay. Even naar de ANWB.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 Terug naar Marco. Marco, je laatste nacht dus op de ijsbaan in Amersfoort, wat ga je doen dan als je morgen klaar bent? Ik ga uh, morgen um, uh, gaan we een boeltje inpakken hier allemaal, draaimolen uh, afbreken, oliebollenkraam afbreken. Oh, want je staat met een soort uh, van extra entertainment daar, bij de ijsbaan. Ja, bij de, uh. ja precies. Er is dus allemaal uh, uh, grote horeca gebeuren erbij en zo, dus uh, ja, dat moet allemaal weer weg. Ja. En dan? en dan gaan we de boel uh, naar Groningen brengen. Oh, je gaat wel gewoon. Laat. Je gaat verder met hetzelfde werk alleen dan op een nieuwe plek. Ja, bijna, bijna. Uh, dan brengen we de boel naar Groningen, dan zetten we dat allemaal in de loods toe. En dan uh, ga ik een week lang in een hotel zitten. Oh, ben jij de jongen die ik aan de lijn had, die als hobby heeft om in dure hotels te slapen? Juist. Een. Kijk, het kwartje <laughs> valt. Oh ja, dat was vet. <laughs> Heb je al een nieuw hotel ik... op, het, op het oog, waar je gaat zitten? Ja, ik denk dat ik lekker naar Egmond ga. Aan zee? Ah, Egmond aan zee. Ik heb daar een heel mooi hotel gevonden, dat zit uh, perfect aan de strand, zwembad, sauna, lekker eten en helemaal goed. En hoeveel sterren heeft dat uh, luxe restaurant? Nou, volgens mij hebben ze geen sterren, maar uh, ik weet uh, uit ervaring dat je in Egmond een uh, leuke visrestaurant zet. Mm. Dus, uh, dat komt helemaal goed. Lekker. Nou ja, geniet van je nieuwe leventje dan. Want voor hoe lang ben je dan vrij? Uh, nou een week, twee weken. En dan uh, gaan we ons weer voorbereiden op het kermisseizoen. Ah, dat is ook altijd wel pittig. Dat, dat begint in maart weer. En dan zit je ook weer nachtenlang de wacht te houden? Nee, nee, nee, nee. Dan draaien we gewoon mee op de kermis. En dan uh, sta ik met de bal gooien. En de penalty schieten. En... Uh, ja, dan gaan we weer lol maken. En dan kan je s'nachts al slapen. Ja, dat zeker Dan ja. Zijn we dan bezig tot uh, s'avonds laat. Een uur of twaalf, weet je wel. Maar dan begin je ook pas om een uur of twaalf middag. Ja, zo. twaalf Dat dus, uh, is wel uit. Houden. Als je af en toe nog maar wakker bent s'nachts om te bellen naar Radio 1. Dat ga ik zeker doen bij jou. Ik vind dat je een heel leuk programma hebt. Dankjewel, Marco. En een fijne ik, nacht. Heb afgelopen, ik heb de afgelopen zes weken dus inderdaad veel geluisterd naar ja. Radio 1. En ik heb twee favoriete programma's. Nummer één bij jij. Kijk. En nummer twee is bij mij de nachtzuster. Oh, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi om in dat rijtje te staan. Dankjewel, Marco. Oké, dan. Fijne dag. rejoice, you see. Over nieuwe dingen vannacht. En ik denk, dan moet ik deze nog even draaien. Brand New Day van de Wiz Stars. Als je een vervent radio 1-luisteraar bent, ken je. hem. Hij stond. Uh... Vorige week? Ja, een beetje toen, toen, toen ja, het nieuwe jaar ging beginnen, stond hij bijna in alle kranten als het talent, het tv-talent -tv van 2014. De grote Luc Ikking. Hij zat hier altijd op Radio 1 ook. Na mij tussen 5 en 7, had hij zijn programma 4-7, heette dat eerst. En daarna Start, wat nu wordt gepresenteerd door Kees. Maar uh, hij zat daar altijd op de radio. En toen maakte hij zo up, de overstap naar TV, naar RTL Late Night. Dus op RTL 4 met Humberto Tan elke avond. Begint volgende week maandag weer... 13 januari. Maar uh, hij stond dus als ja, het nieuwe talent in het nieuwe jaar 2014 overal in de bladen. Dus ik denk van, ik moet mijn maat, mijn radiomaat even bellen en vragen hoe dat nou is om uh, nou, het nieuwe tv-talent te zijn. Leuk, goeiemorgen. Of uh, goeienacht, zeg ik al. Hey goeiemorgen. Ja, goeienacht. Ja, jij, jij zei altijd goeiemorgen ook op de radio, inderdaad. Ja, Terwijl het ja. gewoon nacht is nog. Ja. voor mij midden ja, in de nacht. Nee. Ja, voor mij is het nu ja, helemaal. Ik had, ik had al een beetje getukt, Dus voor mij is het echt wel, uh, voelt het als ochtend. <laughs> zet, lekker een, <laughs> zet lekker een kopje koffie. Uh, ja, je stond echt in alle lijstjes, Luc, zowel uh, bij de volkskrant als de NRC als het ja. aanstromende tv-talent. Ja, dat klopt. Wauw. Wow. <laughs> ja, gek, hè? Ja. Hoe is dat? Ja. Want het gaat vannacht over nieuwe dingen. Uh, 2014 is natuurlijk net begonnen. Uh, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Dit is voor jou echt wel een hele nieuwe stap. En dan is het wel fijn dat je als radiomaker tv-maker wordt en dan ook nog zo goed doet. Ja, nou, ja, wat, wat wel, wat wel, uh, dat is, en dat is zeker een beetje nieuw. Want 2013 ben ik natuurlijk mee begonnen met tv. En, uh, uh, en dat was wel, dan, nou dat was voor mijzelf ook, moest ik ook, dat moest, ik moest het nog wel even, moest even aan wennen. En je moest het allemaal een beetje leren en zo'n programma is nieuw natuurlijk en zo, dus... Uh, He, nou dan, dan, dan, dan, is, dan is er nog een soort opstartfase. En nu is die opstartfase al uh, voorbij. En nu gaan we natuurlijk gewoon weer uh, Dus nu, het voelt het wel alsof het gewoon alsof het een beetje een nieuw, als iets nieuws Misschien een voelt nieuw hoofdstuk of zo? Dat je de ja, inleiding hebt gelezen? Een nieuw ja, een ja, begin. Ja, ja, precies. En hoe, hoe vind je dat dan? Dat je nu zo dat doet in één keer? Want dat lijkt mij best wel... Uh, ook omdat je natuurlijk veel meer aandacht krijgt. Omdat het op tv is. Trek ja. je het een beetje? Nou ja, ik heb daar niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel last van. Um, uh, want uh, ja, je moet er gewoon. Ik trek me er gewoon niet zo veel van aan. En ik denk ook altijd dat, dat als, uh, het, als het heel positief is, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, maar er worden ook heel veel uh, negatieve dingetjes natuurlijk geschreven door iedereen. Hè? En, uh, gewoon, uh, en je moet er denk ik van beide moet je er gewoon niet al te veel van aantrekken. Nee. En dat is denk ik het slimste. Want dan. Uh, dan uh, je moet je er je moet je niet door laten meeslepen. Je moet niet denken dat je geweldig bent. Maar je moet ook niet denken dat je een of andere sukkel bent. <laughs> dus uh, gewoon, je, gewoon jezelf blijven. Helemaal, ja, makkelijker gezegd dan gedaan hoor. En, en wat is nou het, het nieuwste aan dit nieuwe avontuur? Um, nou, het um, ja, ja, medium is natuurlijk het nieuwste. Hè, dat, het nu, uh, dat het nu op tv is. En, uh, en dat het nu ook. Het heeft veel meer impact. Dat is wel. Uh, die deed ik natuurlijk en uh, BNN Today, uh, op Radio 1 en in de nacht. En nou ja, dat, dat, dan, dan probeer je alles eruit te halen, maar uiteindelijk weet je van, oh ja, de, de, de, uh, het heeft minder impact dan een tv-programma, omdat er gewoon veel meer mensen naar, dat uh, uh, bereikt veel meer mensen. Ja. En, uh, en dan merk je gewoon dat, dat, uh, dat, uh, nou, dat andere mensen het ook echt ineens... En ja, die praten daar dan graag over. En dan krijg je uh, al die columns en, uh, en opiniestukken die over zo'n programma worden geschreven. Ja, dan, dan, dan krijg je haast het gevoel dat andere mensen drukker mee zijn dan jijzelf. <lacht> dus dat is, wel, dat, dat is vooral het nieuwste ja. aan alles. Ja. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar je wordt ook een nieuw typetje in de, de tv-kantine, toch? <lacht> ja, ja, dat mag je zeggen. Want dat was, uh, dat was al. Dat uh, heeft Carlo Bos dat presenteerd, of die doet dat natuurlijk, hè, en uh, die had het al bij ons aangekondigd. Dat, uh, dat volgens mij begint dat. Ik geloof dat het volgende week begint. Ja. Dat, ja. ja. Volgende week zaterdag. En uh, nou dan, uh, uh, ik ben heel benieuwd wat ik in de van gaat maken. <laughs> wel spannend <laughs> hoor. Dat is wel, dat is wel, dat zijn inderdaad wat je zegt extra meer impact van dat op het tv zijn, het nieuwe medium in plaats van de radio hier ja, na, ja, ja. bij mij in ja, de nacht. Dat... Ja, dat is, dat, is echt, dat is echt het grote verschil. En ook daar moet je dan... Uh, ja, oh, ja, god ja, dan, ik, ik vind het wel ja. Maar ja, wat moet je ervan vinden? Hè? Want ik kreeg allemaal, allemaal uh, haast felicitaties van mensen. <laughs> van mensen die zeiden van... Ja, supergoed, man. Een typetje, dit en dat. En ik dacht, ja, ik vind het wel Maar dat is niet echt mijn verdienste. Ik bedoel, dat is zijn ja. werk weer. Dus uh, <laughs> dat is heel raar hoe daar dan uh, tegenaan moet gekeken. Dit is allemaal werk, Luc. Uh, maar ja. je bent natuurlijk wel een beetje een vriend van de nacht hier zo. Ga je ja. nog nieuwe dingen doen in dit nieuwe jaar wat betreft privé? Heb je nog, ga je nog een nieuwe auto kopen of zo? Of ga je een nee, nieuw een huis kopen uit... of een nieuwe vrouw zoeken? Nee, nee. Nou, ik dacht, uh, nou, dat heb ik eigenlijk al niet nodig, want ik heb mijn auto net laten maken. Dus die uh, gaat alweer een jaartje mee. Uh, dus dat niet. En uh, nee, ik, denk dat ik, ik denk niet dat ik heel veel, heel veel nieuwe dingen ga doen. Ik hoop dat ik een paar keer uh, een leuke vakantie kan. Nou. Dat lijkt me om... Ja, dat ja, nee, is ook een soort nieuw toch? Ja, absoluut. Nog een ja, ja. voorkeurbestemming? Ja, ik denk dat we, dat we. Want we zijn de afgelopen keren veel uh, wezen vliegen. En uh, dat we nu gewoon met de auto uh, gaan rondrijden. Gewoon door Europa heen. En dan gewoon, uh, gewoon een paar weken helemaal weg, Frank. Goed zo, Luc. Mag ik jou een gelukkig <laughs> ja. nieuwjaar wensen? Nou, jij ook. Beste wensen. Gelukkig in het uh, zeg maar in <laughs> Geluk en liefde. Jij ook, sorry, maar even ja, koffie? Ja, ik, ik hoor het. Drink smakelijk. En tot ja, snel, dankjewel. Lucie. Je moet dat snel even zeggen, sorry, this thing work Love just begun, I won't Chris berry en Perquisit en Hitchhike. BNN Radio 1. Nachtbrakers Frank van der Lende. Als je goed luistert. Ja, ik heb uh, een, uh, een stukje opgenomen van Roef. En in deze jingle gegooid. Je hoorde een hond op de achtergrond blaffen. En dan denk je, wie is Roef? Roef is mijn uh, redactiehond. Die loopt hier bij Radio 1 rond de hele tijd. En s'nachts, de zaterdag op zondagnacht... haal ik hem binnen in mijn programma. Zet ik hem in de hoek. Beetje daar zo, zet ik een, een extra mandje neer, wat water en wat brokjes. En dan blijft hij zo lekker hier bij mij in de nacht. Een soort uh, ja, extra vriendje in de nacht voor mij. En misschien ook voor jou als je dol bent op dieren. Ik ga straks uh, nou, ik denk over drie kwartier even een rondje met hem lopen. En hem even uitlaten, even naar buiten. Voor mij lekker om even uit de studio te zijn. Maar zeker ook voor Roef om even uit de studio te zijn. Het gaat over nieuwe dingen. Omdat het nieuwe jaar is begonnen. Maar ook omdat er veel nieuwe... Ja, zoals de, de radioprogrammering op Radio 1 is al vernieuwd. Hele nieuwe programmering. Ik heb een nieuwe tatoeage laten zetten. Ik heb... Nou, uh... ah, ik ga zo meteen een plaatje draaien. Dan vertel ik wel nog even het verhaal erbij. Uh, het was natuurlijk ook oud en nieuw deze week. Dus daar mag ik ook nog eventjes terugblikken. Daarop vind ik. En uh, wat doe je als het, uh, als het oud en nieuw is op 1 januari? Ga je naar het strand. Als je een beetje bal hebt, ga je naar het strand. En dan uh, duif je de zee in. Heel koud. Heel, heel koud. Waarom doe je dit dan? Ja, de kick. Het is weer gewoon een nieuwe doop van het nieuwe jaar. Heerlijk. Nieuwe ja, nieuwe kant. Nieuw leven. Nieuw leven. Ik heb twee jaar geleden gedaan, ik kwam eruit. Ik denk, kom, we gaan nog een keer. We gaan nog een keer die zee ingerend. Dus het is gewoon niet te beschrijven. Het is gewoon geweldig. Echt waar. Als breid en Breitig vonden het water in. Ja, ja, zoiets ja. En dan uh, hopen dat het uh, dit jaar uh, ons jaar mag gaan worden. En daarna nog hele veel mooie jaren uiteraard. Gewoon een frisse start van het nieuwe jaar. Even alles wat het oude jaar achter je laten. En het nieuwe jaar gaan goed starten hiermee. Ja, dat is een beetje het idee van een uh, nieuwjaarsduik. Ik was zandvoort uh, aan zee ook op 1 januari met wat vrienden. En ik mocht niet zwemmen vanwege die nieuwe tatoeage. En dan helemaal niet in de zee en ook niet in zwembaden qua chloor. Maar zij gingen hoor, met z'n drieën. Zo, hup de zee in. Ah, knap vind ik dat wel. Het gaat over nieuwe dingen. Goeienacht 0800-1121. Even kijken bij Leen. Leen, goeienacht. Hallo. Hallo. Leen. Ja. Uh, uh, het gaat over nieuwe dingen. Uh, uh, wat ik graag nieuw zou willen zien uh, bij mezelf. Dat is uh, een nieuwe energie. Om, uh, dat ik uh, anderhalf jaar geleden TBC heb opgelopen. TBC? Uh, ja. Ja. En uh, daar heb ik een kuur voor gekregen. En dat is nogal uh, ja, best heftig. Dat heeft negen maanden lang geduurd. Zo. En uh, ja, dan moet je iedere dag weer die, uh, die hele hand vol peeling innemen. Mm -hmm. En uh, ja, uh, buiten dat om Ik ben er nu van genezen, gelukkig om. Oké, okay, dat is wel fijn. Uh, uh, maar nu moet ik... Uh, ik heb ook nog een... Uh, ik heb ook nog andere ziektes onder de leden. Je zit wel in de Het is C2. Hepatitis en, C2, zei je? Ja, hepatitis C2. Dat is een leverontsteking. En dan heb je A, B, C... en nog meer gradaties van. En daar ook nog nummers bij en zo. Dat moeten ze helemaal uitzoeken. Uh, er is een medicijn voor. Interferon. heet dat. Ja. En uh, je moet tabletten erbij innemen... En uh, met name van die tabletten word je nogal uh, behoorlijk ziek. Dus je kan het uh, vergelijken met een half chemokuurtje. Wow. En dat kan gaan duren tussen nou ja, sommige vier maanden en sommige uh, negen maanden. En uh, ja, uh, uh, ik heb ook nog reumatische artritis, daar kan ik niet van genezen hoeven geen keur voor te doen. Maar wat voor nieuwe dingen wil je dan op dat gebied van... Je wilt nieuwe medicijnen een, dan? Een, energie. Oh, maar... Om, omdat ik er ontzettend tegenop zie. Ja. Uh, in, uh, in die zin... Uh, ja, dat je denkt van... Uh, ja, dan moet ik dit nog en dan moet ik dat nog. Ja. Uh, uh, en je hebt, je hebt ook niet de zekerheid, honderd uh, dat je geneest. Nee. Dus uh, ja, uh, uh, uh, ik wil hier geen, uh, geen uh, uh, klaagzang maken of zo. Maar uh, dat, zou, dat zou ik nieuw willen. Want, uh, nieuwe energie voor het nieuwe jaar om te genezen van de ziektes die je hebt. Mag je iets vragen, alleen. Ja. Hoe, hoe heb je al deze ziektes opgelopen? Want TBC uh, dat loopt niet zomaar nou, op. En ook TBC, hepatitis... TBC is uh, met uh, uh, uh, over overgebracht. Mm -hmm. En uh, uh, uh, de hepatitis, uh, dat is met bloed, maar mm. uh, ik weet niet precies uh, welke bloed. Uh, uh, ik heb in het verleden van als drugs gebruikt. Met naalden ook zo. Uh, ja, ik heb ook, maar ik heb ook wel uh, transfusies gehad. Dus uh, van waar het komt, weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe. Je nee, mee. maar omdat je zoveel allemaal op elkaar, op één stapeling hebt van ziektes, dacht ik van, dan zit je wel echt uh, ja. in, de, in de hoek waar de klappen vallen. Ja, nou, ik heb ook nog, ja, dat zeg ik ik heb ook nog COPD. Dat is, dus, dat is wel bekend, bijna honderden mensen, geloof ik. Mhm. Uh -huh. Dat is uh, algemene luchtwegen, aandoeningen. Dus uh, roken. En uh, ja, mijn moeder is eraan gestorven. En mijn vader is eraan gestorven. Nou ja, zowel mijn hele familie en mijn zus. Kom er uh, maar, dan wel. Maar hoe kom je aan die nieuwe energie dan? Want je zegt van wat ik graag wil voor 2014 ja, nee. is nieuwe energie. Hoe, kan ik, hoe kan, kan ik iets voor je doen? Of kunnen andere mensen iets voor je doen? Nee, nou, het is gewoon. Uh, uh, uh, ja. Uh, dus even een soort uh, uitlaatklepje. En uh, ik hoorde dat het over nieuwe dingen ging. En uh, hm. ja, wat ik uh, het liefste zou wensen is uh, ja, de angst weg uh, voor de uh, bijwerkingen van de medicijnen. En daar nieuwe energie voor uh, te krijgen. Ja, nou, ja, ik kan dat in principe niet geven hier op de radio. Maar ik hoop nee. dat dit een nee. beetje helpt, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Ja, en, nou, ik bel ook niet om, om geholpen te worden. Maar kijk, uh, uh, uh, er zijn allemaal dingen die, die, die, die uh, uh, relevant zijn. Van uh, ja, ik wil een nieuwe tv en ik wil dit <laughs> nieuw. Of uh, uh, uh, allemaal wensen zijn dat eigenlijk. Ja. Uh, maar er zijn ook die, uh, dingen die nieuw uh, nodig zijn... Uh, uh, ...voor gewoon te kunnen leven. Ja, het liefst wil jij gewoon een uh, soort van nieuwe gezondheid, nieuwe energie. Ja, om er doorheen te komen. Uh, ik leef alleen, dus uh, er is niemand die voor me kan zorgen verder. Nee. Uh, de rest van mijn familie, uh, ja, die is er niet meer. Die zijn allemaal weilen. En uh, uh, die er nog wel zijn... Nou ja, ik woon in Amsterdam en hun zitten in Rotterdam, dus dat... Het schiet niet op. Dus daar heb je niet veel aan. En uh, ja, het is zo'n uh, kuur. Uh, Dat is uh, ambulant. Dus uh, je, uh, je krijgt die spuiten van de apotheek en zo. En uh, die moet je zelf zetten. En uh, je medicijnen slikken. En ja, uh, nou, nou ja. Uh, zo ligt het. En, en daar kijk, je, kijk, je natuurlijk heel, kijk ik natuurlijk erg tegen op. Dat begrijp ik. Dus, uh, nou ja, nou ja, sterk dat, alleen, Dat is het enige wat ik je kan ja. wensen van, uh, vanuit deze kant. En ik hoop dat de radio een beetje troost en een uh, nou ja, uh, soort van steun biedt. Ja, nou ja, het is misschien ook voor andere mensen die, uh, uh, die, die, die dat herkennen. En uh, die, die wil ik ook een hart onder de zeker uh, uh, uh, Dat ze het ook uh, aan zullen durven en uh, er moed voor zullen hebben. Ja, en ja, gedeelde smart is halve smart. Dankjewel, Leen. Ja. Fijne nacht nog. Okay. Ja, en sterkte. Mens. Dankjewel. Doeg. 0800 112, daar kan je op inbellen. Marcelo, goede nacht. Ja, goede nacht. Uh, hey. Mijn jaar is heel erg goed begonnen dit jaar. Nou, vertel eens even. Ja, er is een grote verrassing gekomen. Ik heb ook wel wat tegenslagen in mijn leven gehad. En sommige dingen gingen ook niet van de dak. Nee, maar of dat is het pieken en dalen. Wat zegt u? Pieken en dalen het hele leven. Ja, nou, als je een examen doet dan haal je het niet. Of mm. je wordt verkeerd um, uh, uh, je wordt weer verkeerd aangeslagen door de belasting. Of je <laughs> ja. hebt, uh, hoe heet dat? Um, wat tegenslagen in persoonlijke sfeer. Ja. Nou is er toch iets ontzettend positiefs gebeurd. Vertel. Ik. Uh, ik zing al heel erg lang. En ik heb ons ja, wat... eerder dat verteld, maar ik kan midden in de nacht niet gaan zingen. Voor nee, de wel, dat heb, dat heb je laatst gedaan. Want ik herken je stem. Je hebt laatst uh, een stukje opera gezongen, toch? Hier? Uh, ja, op, ja, maar nou, nou gebeurt het volgende. Het al... Ik probeer al jarenlang mij op te geven Holland Talent. Iemand zegt, daar moet je nou echt mee gaan doen? Ik ben namelijk al 59 en je bent echt een talent. Dus wat gebeurt er nou? Alles moet je tegenwoordig uh, online aanleveren, ook bij de talentjacht En dan beoordelen ze wat en je mm hè? -hmm. Nou, en dat lukte dus niet. Dus nou heb ik naar de redactie gebeld. En ik zei, schrijf u maar een brief. Dan hoor ik een maand niks. Maar toen kreeg ik nou een maand een telefoontje uit Hilversum. Of ik auditie wilde doen. Voor? voor uh, Holland's Contellants. Maar die waren al bezig. Toen zeiden ze, kun je toevallig ook dansen? Maar dat is ook een hobby van mij. Oh. Dus toen hebben ze me... Wat wou je zeggen? Nee, nee, nee. En toen hebben ze me uitgenodigd... Om, um, dan kon ik tot tussen twee data kiezen. En toen heb ik die gelijk maar die volgende dag die auditie gedaan. En toen was ik door. Maar voor wat dan? Nou, voor So You Can Dance. Oh, So You Think You Can Dance? Ja, en dan was het zo. En dan hadden ze al die kandidaten die auditie hebben gedaan... Die kunnen ze niet allemaal, die wel door zijn, die kunnen ze niet allemaal op de tv hebben. Dan moesten ze ook nog een selectie maken. Dus ik heb de hele maand december in, in uh, spanning gezeten. Want ik zou eind december een telefoontje krijgen. Of ik dat dan ook voor de televisie mocht doen, zeg maar. En nou ben ik uitverkoren om dat vrijdag in, in, uh, voor de echte jury te mogen doen. Dus aanstaande vrijdag, en dat is volgens mij op uh, SBS 6? Is het programma? Nee, nee, nee dan, dan, is, dan is dus uh, de tv-auditie. Uh, uh, en dan moet ik daar komen. En dat ook voor de echte jury doen. Als het dan nee is, dan is het afgelopen uh, voor mij. Maar als het ja is, dan mag ik met de shows meedoen. En uh, nou zit ik dus al een week helemaal in mijn rat. Van, nou, hoe zal ik het aanpakken? Wat zal ik aandoen? En, uh, Iets leuks. Hoe doe ik bedoel die choreografieën. Maar daar ben ik dus het lijkt net een soort examen voor yeah. mij. Nou, en dat, daar ben ik dus eigenlijk wel heel erg blij mee. Want ik kom uit... Ja, ik kom uit een artistieke familie. Maar ik hoop echt dat ik vrijdag ontzettend veel succes zal hebben. Ik ga voor je duimen. Ik zou het wel leuk vinden als jij erin zit, Marcelo. Ja, en ze vroegen... En ze vroegen, danst u al lang? Ik zeg, nou, eigenlijk nog maar heel kort. Toen zei ze, we vinden u best wel professioneel. Want uh, toen zei ze, van wie heb je dat dan geleerd? Ik zeg, nou, van mijn moeder. Nee, ik heb eigenlijk geen les gehad. Maar mijn moeder danste ook altijd vroeger. Die speelde op toneel en zo. Mm -hmm. Die zong ook. Maar... Uh, en ik ga dus de Dancing Queen van ABBA doen. Oh, heerlijk. En nou is het zo dus dat ik dus uh, uh, allemaal soort kleding aan het uitzoeken ben... wat ik dan aan zal doen. Want het, wordt dus, het komt wel dus zelf op het pc, want het wordt van tevoren opgenomen. Ja. En dan is het een paar weken daarna wordt het uitgezonden. Maar ik vind het ontzettend spannend. Dus dat, uh, dan had ik afgelopen week wel griep. Maar dat is nu wel aan het hebben, gelukkig. gelukkig. Dus... Uh, en ja, wie weet, komt er nog wel wat, wat meer uit. De Goeie nieuwe ontwikkeling, op... dit, uh, Marcella. Goed begin van het nieuwe jaar. Ja, en, maar mijn uiteindelijke doel is natuurlijk om toch nog, dat heb ik ook al tegen gezegd, om later in Holland tot te komen. <laughs> en daar natuurlijk opera te gaan zingen. Ja. Want, maar misschien kan ik zo in de wandelgang als een interviewer misschien toch wel een duweltje uit de opera in de gang laten horen. En, en uiteindelijk ja. kan je misschien al dansend een opera doen. Nee, oh. Dancy Queen is natuurlijk geen opera. Nee, maar, maar, dat maar dat je, het zou... kan combineren met elkaar, want dan word je beter in maar dansen. Waar ik, nou in... Al, waar ik nou zo van geschrokken ben, dat ik gehoord heb dat bij die show voor die televisie, dat er ook publiek in de zaal zit. Ja! Dat, had ik niet, dat wist ik niet. Nee, dat is... Uh... Spannend, toch? Ja, ik dacht, ik dacht dat dat gewoon ook weer gewoon in zo'n zaaltje was, zo'n zaaltje, maar dat is dus niet zo. Nou. Nee. Zet hem op, Marcelo. Een nieuwe carrière 2014. Ik ga voor je duimen. Aanstaande vrijdag uh, moet je dus dansen. Ja. En misschien zie ik je terug op tv. Ja, en ik hoop, ik hoop ook dat, het, uh, dat ik succes zal hebben. En ik, ik ben er zelf heel erg blij mee. Maar nog even wat presteren natuurlijk. Absoluut. Ja. Niet te vroeg juichen. En succes met je programma. Dankjewel, je Marcelo. En zet hem op, ja. nogmaals. Ja. ja. Dag. Dag. Nou, wat een beroemde luisteraars heb ik allemaal. Ik had de eerste uur al. Uh, of de eerste bellen van dit uur had ik Willem al aan de lijn. Uh, die was een bekende Nederlander, volgens eigen zeggen. En Marcello, uh, die gaat ook een bekende Nederlander worden. Dus het is gewoon een show vol bekende Nederlanders, dit. Uh, ik zei het er net al, ik wilde graag een plaat draaien, een speciale plaat. In de opener uh, zei ik dat ik een soort van uh, nieuw meisje heb. Zeggen, vriendin is het nog niet zo. Het is een beetje een groot woord. Maar ik uh, vind, dat, vind dat leuk dan. En dan uh, zit ik hier en dan kan ik een beetje gebruik maken van mijn positie. Dat ik dan een liedje voor haar kan draaien. En als ze dat dan hoort, dan denkt ze van... ah oh, het is toch een romanticus, die Frank. Wij hebben vanochtend uh, dit liedje de hele tijd geluisterd. En het is, uh, het is van vroeger. Het is, de band bestaat nog steeds. Het is een heel mooi liedje. En daarom is deze speciaal voor haar. Is it wise enough to say... That I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 Mooi liedje, toch wel? Ja, zij was vroeger dus heel erg groot fan van direct. En zeker van het uh, oude werk. Dus daarom dacht ik, draai uh, deze voor haar. En uh, ja, een beetje zo romantisch. Hè. Het gaat over nieuwe dingen. En dat is dus uh, een soort van nieuwe liefde. Ik denk, gooi het gewoon op de radio. Misschien heb jij ook wel een nieuwe liefde. 0800-1121. Nieuwe dingen, op allerlei vlakken. Ellie, goedenacht. Hi. Hi, Ellie. Oh, ik, ik schrik er een beetje van. Was je in gevallen? Uh, ja, ik vind het leuk voor jou dat je een nieuwe liefde hebt. Dank je. En, ja, het jaar kan toch niet mooier beginnen als met een nieuwe liefde? Dat dacht ik ook. Wauw, zeg. Is ze mooi? Ze is prachtig, Ellie. Ja. Heb jij al een nieuwe liefde dit jaar? Of heb je nog een oude liefde? Dat hoef ik niet. Dat hoef ik niet. Nee? Dat heb ik niet. Ja, dat klinkt raar. Uh, ik heb wel liefde om me heen. Ik heb een hele lief vriend. Dat wil ik ook vertellen. Oké, okay, vertel. Want het vrouw vrouw gaat over plateauen. nieuwe dingen dus. En daar, daarvoor heb je ingebeld. Uh, nieuwe dingen doen. Ja, het ja, gaat over nieuwe dingen doen. Uh, Voor hem in dit geval. Bas heet hij. Bas. En dat is een jongen. En, ja, ja, een jongen. Een man. 45 jaar. En... Uh, die heeft eigenlijk een, een is ingenieur, maar kon zijn hypotheek niet betalen. En is dus ook postbode gaan worden. Ja. Door meer en minder op staan. En echt afgepijg drie wijken, eerst één wijk, toen twee wijken. weet tot dat, hè? Nee, de postboden. Ja, ja. Drie wijken, vier wijken. En ja. hartstikke onderbetaald. Wil ik wel eens dacht van. Oh, jongen, jongen, jongen. Voor die paar cent, zes euro per uur of zoiets. Belachelijk gewoon. Lijkt wel slavenarbeid, dacht ik, bij mij. Hè? Maar. En hij maar iedere keer euh, nooit klaar, nooit klaar Door regen en nieuws. Nogmaals. En dan vandaag heeft hij iets nieuws gedaan. Nou komt het. Ik luister. Uh, Gisteravond. Dus dat was de avond ervoor. ...zaten we in een bruin café, weet je wat een bruin café is? <laughs> Ja, dat weet ik zeker. Daar zit ik ook graag, uh, Ellie. Daar zit ja, er, die ken ik van die van buiten en van binnen. Ja. ja. En het leukste café van Eindhoven... ...de Roosknopje heet dat. En daar kom ik één keer een week... ...altijd daar, hè, standoog. Mm -hmm. Maar wat was het nieuwe en, dat hij dus ging de doen? Nee, een hele grote tafel. Daar kunnen twaalf mensen aan. Twaalf apostelen. <laughs> en uh, Bas en ik altijd hetzelfde hoekje, want ik ben afhankelijk van de rol, omdat ik audio heb. Weet je wel, kinderplanning. Ja, nee, ja. Dus, Op dat hoekje, dat, dat is gewoon ons hoekje. Maar even naar en je punt, heeft, Ellie, want we hebben niet het nieuws komt eraan, dus we moeten even naar het, naar het verhaal wat je wilde vertellen over de nieuwe ontwikkeling ja, in je vriendsleven. En toen, we, en toen kwam er een heel gezelschap langs ons zitten, naast ons heet dat, hè? langs ons zitten. En van het per ongeluk, uh, naast een uh, dokter uh, huisarts zitten. En die ging vertellen dat hij getwitst was op zijn 47e. Hij was opgegroeid in Belen nog. Ja, ja maar du, du, du, du, ik, ik, ik laat je even uitpraten, zodat het verhaal rond is. Want je maakt allemaal van die zijstapjes steeds. Ja. Nou, in ieder geval, die, die, er was een huisarts. Bas een huisdruk, en die vertelde dat hij op. Daar was hij in opgegroeid in een milieu. Iedereen werd dokter of standaard. En op zijn 47 e beseft hij ineens: nee, dit wil ik niet meer. En het is helemaal omgedraaid. Gezwitst. Nieuw leven, nieuw leven. En is hij in het drijfsleven gegaan. Ook sociaal, heel moeilijk allemaal. En Bas, die zat daarbij. En ik had al lang tegen Bas gezegd, van jongen, als je dat niet wil, moet je dat niet doen. Stop ermee. Meer. Ja. Ik dacht zelf bij mijn eigen van: ik wou dat ik die pot kon rondbrengen voor hem. Hè? Want hij moest die hypotheek betalen. Dus eigenlijk en dat is nou daar is... gebeurt en daar gaat het om. Bas gaat vandaag de post weer rondbrengen. Het regenen in Eindhoven. Ik ben nieuw bij jullie. Waar woont u? Je hebt nog, Ellie, ik vind je echt een lieverd. Maar ik heb nog een minuutje en dan is het, uh, is het vier uur. En dan komt het NOS-journaal. Dus um, ik, ik probeer dan even... Dan laten we naar het terug. Maar nou komt juist het mooie van het verhaal. Bas heeft een nieuwe baan. Ja, nee. <laughs> veel mooier. Nou, vertel, vertel even de notendop dan. Nog 50 seconden. 49. Wat zegt 48, u? 47. 47. Nou ja, it, uh, wat, wat is dan... Vertel dan even in de notendop wat nou, die, was gingen de clou is. Nou, de post is. weer rondbezorgen. Ja. Vandaag. En op een gegeven moment flikkert die post uit de handen. Ja. Sorry, het valt de post uit de handen. Allemaal van die stomme reclamefolders. En er waren dan ook de tegels met die gintjes. En dan moest hij... Ja, veel beelden hoe hij mij dat vertelde. Moest hij allemaal eerst op die bok gaan staan en dan kan je hem pad oprapen. Van die gekke tegel. En hij baalde als een zekker. Ja, ik denk dat hij gewoon ja. nog doorpraat tot uh, 6 uur s ochtends. Ellie. 0800-112, dan kan je naar bellen. Dit is Nachtbrakers. Tot zo. En? <totstuk>